Goedemorgen, ik ben Dilke Teerstra, dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een coronateststraat in boven Bovenkarspol is een explosief ontploft. Volgens buren was het een behoorlijk harde knal, een paar ramen zijn kapot. Verslaggever Mark Hamer is bij die teststraat. Wat we tot nu toe weten is dat er een stalen buis met een explosief uh, is geweest... Die, uh, die vanochtend om vijf voor zeven is ontploft. Uh, de teststraat was nog niet geopend, uh, er waren dus nog geen mensen hier verder aanwezig. Er was één bewaker aanwezig, maar die is ongedeerd gebleven. De politie gaat ervan uit dat de coronatestplek ook echt het doelwit was. Ze doen nu onderzoek. Mensen die in boven Karspel een wattenstaaf in de neusafspraak hadden, worden afgebeld. Vanaf vandaag zijn wat coronaregels versoepeld. Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer aan het werk. En ook de rijlessen zijn weer begonnen. Christian had de helft van zijn lessen er al op zitten toen de boel stil kwam te liggen. Het was vanochtend dus wel even wennen voor hem. Het rijden zelf dat ging eigenlijk wel heel goed. Alleen uh, ja, ik werd af en toe even opgewezen dat ik dan ook goed op de fietsers moest letten. Want dat zijn toch wel dingetjes die je, die je echt moet onderhouden: dat verkeersinzicht. Ook kun je vanaf vandaag weer echt winkelen in een winkel? Je moet dan online een tijdslot reserveren. Dolly Parton heeft haar coronaprik gehad en Dolly was dolblij. Well, "Hey, it's me. I'm finally going to get my vaccine. I'm so excited. I've been waiting a while. I'm old enough to get it and I'm smart enough to get it." Ze is oud genoeg en slim genoeg voor een prik, zegt ze. Ter ere van het heugelijke moment heeft ze haar hit Jolene in een nieuw jasje gestoken. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine. I'm begging of you please don't hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine. Cause once you're dead, then that's a bit too late. <laughs> Dolly Parton kreeg het Moderna-vaccin. Zij heeft meebetaald aan de ontwikkeling daarvan. De zangeres stak er bijna een miljoen dollar in. Het weer. Eerst lekker veel zon vandaag en dan gaat het op 16. Geniet daar maar even van. Vanmiddag en vanavond wordt het al wat grijzer. En morgen is het een stuk minder mooi. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar het is nog wel mistig op veel plekken. Heb je zo'n modernere auto met een lichtsensor waar het licht zelf aangaat bij als het donker wordt? Draai dan nu met de hand je dimlicht aan, want zo'n lichtsensor herkent geen mist bij daglicht.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 Maak een afspraak op rijksoverheid.nl slash coronatest. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Z Met nu in Zandvoortse Zaken. Ja, kijk. De mensen die dus nu mij kunnen volgen op de webcam zfmzandvoort.nl... je ziet nu mij zonder pet... De kappers zijn vandaag open. Ik ben zo blij als een ei. Want, uh, wat, wat dat me gaat, jongen, dat uh, was echt afzien. Ik uh, zag eruit als uh, die Kees Bergman van Katapult. Uh, jongens, daar had het uh, toch wel ergens mee te maken. Let your hair hang down. De kop is er inmiddels af. Uh, Catapult met Let Your Hair Hang Down. Goedemorgen op deze Zandvoortse zaak. En ja, dat uh, ruimt even op natuurlijk. Hè. Dat haar wat sinds september uh, nog uh, niet geknipt was. Ja, wel een klein beetje. Maar op een gegeven moment uh, doe je dat eraf. En dan zit het er in notaam gewoon weer aan. Daarom heb jij me de afgelopen maanden met een pet op zien. Vanaf december, halverwege december heb ik dat gedaan. Nou, die pet is er inmiddels af. Want je hebt het al kunnen horen in het landelijk nieuws. Er zijn wat versoepelingen doorgevoerd. En een van die versoepelingen die doorgevoerd is... en dat was wel nodig, zijn de kappers die open zijn vandaag. Ik was niet de eerste. Plony had besloten om toch iets eerder open te gaan. En dat was om half acht. al. Dus de Kluiver, volgens mij René nee, de Kluiver, was de eerste eh, bij Plony in de stoel om half acht en eh, die is geknipt. En zo zijn er al meerdere eh, inmiddels eh, die met een geknipt kopje rondlopen. Ja, op een gegeven moment, ik heb eh, op een gegeven moment gezegd, jongens, Den Haag moet ook een keer... Want het is niet te verkopen als uh, bijvoorbeeld de jongen en uh, Rutte... bij een persconferentie ineens uh, met een, uh, een stuk haar uh, eraf... Uh, ineens daar wat gaan lopen vertellen. En dan wordt er meteen door de tsunami gevraagd... ja, oh, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Is niet een uh, bevriende uh, kennis die dan op een gegeven moment... heel erg goed met de kapper uh, of met het schaar heel erg bezig is. Dat lijkt me sterk. Dus wat dat er gaat, uh, is dat... Een duidelijk verhaal wat je dan op een gegeven moment moet uitleggen. Dus wat voor hun geld geldt, dus dan ook voor het uh, grote volk. Uh, ja, Want die moeten dan ook een keer uh, komen. Goed, dat is vandaag 3 maart. Het is ook een bijzondere dag, want er is één damejarig. En daarom zetten we die in het zonnetje. En zij is vandaag 36 jaar geworden. Fabiana Damers met The Girl You Love. You have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 Paul McCartney en uh, Michael Jackson... was ook een uh, aardige aanleiding op een gegeven moment... dat die Michael Jackson op een gegeven moment uh, tegen Paul McCartney zei... Paul, I'm gonna buy all your songs. Waarop Paul McCartney heel lachend uh, zei van... nou, dat gaat hier nooit lukken. Nou, dat uh, was hem dus op een gegeven moment wel gelukt. Want uh, Michael Jackson is lange tijd eigenaar geweest... van de rechten van uh, de songs van de Beatles. Uiteindelijk uh, heeft dat ook uh, geleid tot een uh, nummer... Uh, Come Together van uh, Michael Jackson... die uh, ooit ook door de Beatles is uitgebracht. Maar in uh, de tijden dat uh, Jackson dat dus deed... Uh, kwam ook een beetje de vriendschap tussen Paul McCartney... En een beetje onder druk uh, te staan, heb ik me laten vertellen. Uiteindelijk uh, schijnt het toch allemaal een beetje allemaal mee uh, te zijn gevallen. Want McCartney uh, wist uiteindelijk, geloof ik ook weer... iets daar weer van terug uh, uh, weten te krijgen. Uh, waardoor hij uh, later die concerten heeft uh, gegeven... waarin een aantal uh, nummers ten gehore werden gebracht... van de Beatles... Daar heeft hij hele stadion geloof ik wel vol mee gekregen. Even wat Zandvoorts nieuws meegenomen van Mediapartner NH-nieuws. Want dat is zo. 23 meter lang en 75 centimeter hoog. Als ik dat zeg, dan zullen een aantal mensen dat misschien wel weten. De foto's bijvoorbeeld zijn ook te zien op onze eigen Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Want daarin staat dat de bouw van het Joodse monument... het vernieuwde Joodse monument is begonnen. Want het herdenkingsmuur is... Uh, ja, wordt aangepast. Het monument waarvan de bouw uh, gisteren is uh, gestart... vervangt een klein, simpel monument dat tot nu toe voor ruim 300 Joden... op de Metzgerstraat stond. En dat was eigenlijk uh, te bescheiden, vindt een van de initiatiefnemers... dat is Volkert Bloemen, van de stichting Joods monument Zandvoort. Inmiddels uh, is, uh, is er met de bouw begonnen. Het uh, natuursteen van het kleine monument is in alle vroegte uh, op maandagochtend verwijderd. Door de onderliggende stenen bij het puin en al snel is er een lange brede gleuf ontstaan... en eigenlijk gegraven voor de fundamenten van een nieuw monument. En de contouren maken al duidelijk dat het nieuwe monument niet meer over het hoofd gezien kan worden. Volgens Bloemen vertelt verder bij de werkzaamheden dat de muur dezelfde vorm heeft als de synagoge zelf... die daar ooit op die plek heeft gestaan. De synagoge is in de nacht van 4 op 5 augustus door de Duitsers in 1940 opgeblazen. Uh, de voormalige uh, dominee Teunert van der Linden... want die heeft ook een aantal boeken uh, geschreven... over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap... Uh, zegt uh, ook uh, daar het een en ander over. Toen kwamen we erachter hoe groot Joodse antwoord eigenlijk is geweest... en hoe belangrijk het is geweest, uh, vertelt uh, Blommerden... over uh, de inspanningen van uh, bijvoorbeeld die Teunert van der Linden. Zandvoort heeft daar onder andere de treinverbinding aan te danken. Denk maar aan de naam Elsbacherenstraat... want uh, dat is een van de mensen die daar uh, betrokken bij waren. En Bloemer nam uh, de vraag die dominee van de Linde aan hem stelde op een, om een waardiger monument te realiseren dan ook bloedserieus. Nou, daar zijn dus inmiddels uh, uh, de contouren worden daar misschien langzamerhand uh, zichtbaar uh, voor, want het uh, zal iets groter zijn dan uh, wat er heeft uh, gestaan. En dat is dan eigenlijk het uh, nieuws van uh, dit moment. Um, ja, van zand wordt dan uh, wel te bestaan. We gaan weer verder met uh, muziek uh, te draaien. Um, zijn er zijn twee nummers... Sorry dat ik eventjes even wat uh, wegschuif, uh, maar goed. Um, uh, twee nummers waar naal Rodgers bij betrokken is. Uh, sowieso het uh, nummer wat nu klaar staat. En... Hij heeft een bemoeienis gehad bij een groep, bij een Franse groep... die onlangs uh, besloten heeft om uh, na 28 jaar ermee op uh, te houden. Uh, zit allemaal in één blokje. Dan uh, denk je van, waar heeft hij het over? Nou, dat wordt wel duidelijk als ik uh, dit uh, wel uh, laat horen. Uh, eerst uh, Chic met Dance, Dance, Dance. Oftewel, jouwse, jouwse, jouwse, jouwse. Daarachter zit Daft Punk met Get Lucky. En daar zitten ook uh, bemoeienissen van die Rodgers met de zang van Pharrell Williams. With my baby Drives me crazy Makes me hazy them. I'm gonna leave, I'm with it We're up on night to get lucky, we're up on night to get lucky. We're up up nice again. We're up up nice again. We're up up nice again. We're up again. We're up nice again. Thomas Bangalter die heeft later nog een uitstapje gemaakt, of tenminste nadat ze Daft Punk ergens in de jaren 90 hebben opgericht met starters, Daar heeft hij ook nog eens een keer een, dus een soort zijprojectje wat hij gedaan heeft. Ben ik even daarna de, de titel van dat nummer kwijt. Anders Sandbergen die vroeger heeft rondgelopen die zou had moeiteloos op kunnen leven, maar goed. Daft Punk was dit ergens uit. Het zal zijn pakweg 2011, zo'n beetje. Get Lucky. En uh, je hoorde inderdaad Pharrell Williams en Naal Rogers. Want ja, dat was wel heel erg overduidelijk. En die Naal Rogers hoorden we daar natuurlijk voor in zijn eigen groep. Chic En dan moet ik altijd opletten met wat ik zeg over uh, gitaren. Ik heb mijn mobiel niet bij me, dus... En ik weet soms dat uh, uh, voormalig collega Walter Sansen dan uh, zit te uh, luistervinken. En die zegt dan... Bernie Edwards was degene die op de bas uh, zat. <laughs> dus dat was degene. Want, uh, anders krijg ik dan weer uh, appjes over van... hé, hey, uh, dat heb je weer niet goed. Uh, ik kan mijn apps niet uh, uitlezen. Ik uh, ben uh, in al mijn eil en overijverigheid uh, gewoon mijn mobiel vergeten. Dat is best wel lekker rustig. Ik weet gelukkig het, uh, het nummer van Mink Boskamp uit bij mijn hoofd. Dus dat, uh, dat, gaat, dat gaat wel goed komen. Uh, dat, dat, nou ja, goed. Uh, ik, ik kan hem niet appen in ieder geval van uh, wat hij allemaal uh, straks uh, uh, wil gaan doen. Uh, want ja, ik, ik, heb, ik heb niks bij me, dus dat, uh, dat wordt even lastig. Goed, um, we gaan zo dadelijk uh, de column van Tino Stuy doen. Uh, want die spreekt hij normaal gesproken op dinsdagmorgen uh, uit... tussen 10 en 12. Uh, gisteren had hij iets over... Uh, uh, Iets met, met drollen en trainers, Maar vorige week had het iets over bakkie troost. Dat gaat straks voorbij komen. Maar centraal staat de, de dame hier uit de buurt. Namelijk, ze komt uit Heemuiden. Fabiana Dammers heeft in 2012 een, een album, haar enige album uitgebracht. Ook doet zij huiskamerconcerten. Dat ligt nu een beetje stil. Waarbij zij ook haar... Italiaanse wortels uh, soms ook uh, heel duidelijk uh, laat doorklinken in haar muziek. Want uh, een deel van haar repertoire, haar vernieuwde repertoire... voor de mensen die de huiskamerconcerten een beetje gevolgd hebben uh, van Fabiana Dammers, gebeurt in het Italiaans. Uh, en uh, ik zal het proberen straks ook uh, de Italiaanse versie van Blinded uh, te laten horen. Om uh, in ieder geval een idee te geven van hoe dat I Italiaans dan klinkt. En uh, waarom draaien we Fabiana Dammers? Eén, uh, omdat ze jarig is. En twee, omdat ze ooit nog eens een keer het programma film ver vooruit heeft geholpen. Make me whole! 14 days, 13 nights, I've been laying I realize I'm alone, not alone.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 En helemaal niet met een bakje troost. Met of zonder zoetje. Morgen duik ik nu niet meer weg voor die webcam. Ja, je ziet mij goed. Zfmsandvoort.nl of zfm-live.nl, daar vind je het op terug. Uh, wat betreft de uitzending die je dan kan volgen, dus je kan mij uh, zien. Nu zonder pet, want ik ben geweest bij die kapper vandaag. Uh, of, dat, uh, of dat ook geldt voor uh, Jacob D. Edward, moeten we maar even afwachten. Want uh, ik moet even afkondigen dat dit Stevie niks was met Edge of 17, want dat, uh, dan krijg ik weer anders brieven en mails over van hi, wie was dat nou? Uh, boven. Zat daar een riedeltje wat later is door Destiny's Child. Die hebben dat uh, gebruikt, dat uh, sampletje van of 17. En dan weer terug naar Jacob D. Edward. Ja, het is een beetje hak op de takken radio. Uh, maar goed, uh, Jacob D. Edward is weer terug van weg geweest. Bovendien was het uh, een van de laatste uh, muzikanten die wij hadden voordat we de lockdown hadden in uh, maart van het, uh, van het vorige jaar. Uh, goedemorgen Jacob. Ja, uh, want het uh, ging afgelopen donderdag hopeloos mis, uh, want uh, je was uh, door de wekker heen geslapen en uh, je berichter uh, ging hier met een uh, teleurstellend uh, gevoel weg. Want dat, uh, ja, dat was jammer inderdaad. Ja, uh, Aanleiding om uh, even met jou te praten heeft uh, te maken met uh, de nieuwe single Tempest. Ja. ja. ja. Uh, is dat uh, eigenlijk uh, de opmaat naar meer werk, wat je nog uit wil gaan brengen? We gaan uh, snel weer de studio in. Uh, ik ga vanmiddag weer langs. We zitten in de volproductie voor een uh, nieuwe single. Oh, dus. In, uh, snelle successie: gaan we drie uh, nummers opnemen. Ja, oké. Okay. Dus, dus uh, is het de bedoeling dat, uh, dat we die uh, kunnen vatten in een EP, of, of moet ik het zo zien? Daar gaan we wel naartoe, inderdaad. Ja, um, even over, uh, over dat opnemen. Uh, gebeurt dat uh, onder de vlag van King Forward Records? Ja, het is in de in die huisstudio van King World Records, uh, ja. die van de muziek ook uit. Ja. Even over jou, want uh, we hebben je toen uh, gezien, want uh, afgelopen donderdag hadden we hier bij Alternative FM een uh, 3 voor 12 noord holland Vloedgolf. Daar heb jij ook iets uh, mee te maken gehad, want uh, er werden er een soort van uh, ja, online sessies en ik zag jou toen een keer opduiken in de P60 uh, bij uh, Amstelveen, samen met Demi van der Wolleberg. Inderdaad, dat was een uh, prachtig, prachtig optreden, vond ik dat. Ja. Ja, uh, wat, wat, wat, uh, wat, wat staat je nog bij? Wat staat er nog bij? Uh, ik weet dat ik nog uh, redelijk nerveus was. Vooral ja. omdat uh, het alleen maar camera's waren die naar me aan het kijken waren. Ja. En uh, het oog van, uh, van mijn coach destijds, uh, Jorik van Noorden. Ja. Dus uh, de prestatiestress lag wel heel hoog. Maar uh, het uh, was denk ik een van de concepten waar ik het meest rustig heb kunnen blijven. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja ja, weet je noemde hem al, Jorik van Noorden, want het is een van de master coaches. Of de, ja, hoe noem je dat? De coaches bij de masterclass van NH-Pop. Want daar, daar ben je ook bij betrokken geweest, geloof ik. Inderdaad, ja. Want dit was ook geloof ik een voortvloeisel uit dat NH-Pop verhaal, dacht ik. Inderdaad, ja. Nou, ja. Die, die uh, zaten een link met uh, 3 voor 12. En die hielpen um, ook met het. Uh... Die konden uh, een paar van de optredens organiseren. Ja, um, uh, en h uh, we noemen het al. Uh, hoe ben jij daar eigenlijk in verzeild uh, geraakt? Um, ik heb me aangemeld. Uh, ik hoorde vanuit, uh, vanuit de DX bij ons, ja. van een, dat uh, er zo'n initiatief startte. Ja. En ik heb me meteen aangemeld. En ik ben, een hele hoop mensen ben ik geselecteerd. Ik vond me al heel erg uh, vereerd dat ik mee kon doen. Ja. En. Um, ik, uh, ik heb ontzettend veel aan gehad. Ik vond het een, een heel mooi project. Ja. ja, een, een initi mooi initiatief dit, dit hele verhaal. Ja, zeker weten. Ze zijn nu nog heel veel andere dingen aan het doen, nu zoals de demo erop, waarin uh, mensen een demo kunnen sturen en die wordt dan uh, hm. een beetje judged door uh, mensen in de industrie. Hm. Mensen worden daarmee verder geholpen. Ja. Um, dus, uh, het is nu een soort van platform die uh, steeds dit soort initiatieven uit gaat voeren. Ja. Dat vind ik eigenlijk helemaal een heel goed ding. Uh, en, ja, uh, ja. Ligt er... de, de, de muzikanten een beetje helpen vooral in deze tijd. Ah uh. oh, oké. Okay. Ja, ik heb het niet allemaal verstaan, maar voor de, uh, nog een keer. Vertel, vertel het nog een keer, want ik uh, krijg het niet helemaal mee. Nou, ja, dus uh, de muziekindustrie is natuurlijk heel erg moeilijk en ontoegankelijk. Behalve ja. uh, als je daar een instap in hebt. Uh, dus het is een heel goed initiatief om uh, getalenteerde muzikanten uh, een stapje naar boven te geven. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dat, ja, dat, dat was het, uh, het beginverhaal eigenlijk van de NH-pop. En ook uh, wat uh, uh, NH-pop op sleeptouw. Zo was dat toch? Ja. Ja, um, want uh, nou, zag ik ook, uh, en dat hoorde ik uh, bij collega Roy de Smet, uh, die op maandagavond tussen 7 en 8 uh, bij de lokale omroep uh, Vallendam E-Dam uh, een programma heeft, uh, dat jij ook uh, mee gaat doen aan die Waterland-Popprijs. Ja, inderdaad, daar ben ik ook nog genomineerd. En Roy ook. Ja, Roy ook. Ja, dat, ben dat, we... uh, dat zijn er dus twee van die peer songwriters-guild uh, die daaraan mee gaan doen. Inderdaad, ja. Ja. Um, um, ik heb ja. vooral druk om met mijn neef te kunnen spelen. Zij ja. uh, bij zij uh, op het podium. Hij heeft mij ook, uh, in, de, in de eerste instantie heeft hij mij gescout voor, uh, um, omdat ik bij een talentenshow speelde in de middelbare school. En Die heeft me toen uitgenodigd om uh, te komen spelen bij het Songrijkspiel in Volendam. Ja. Dus hij heeft mij eigenlijk een opstapje gegeven op naar de uh, echte songwriting. Ja, nou ben je ook uh, vorig jaar hier uh, bij ons uh, geweest en toen had je ook uh, zes nummers. Uh, betekent dat uh, dat je dan ook toch wel materiaal moet hebben om aan die Waterland Popprijs? Want ja, het enige wat wij hebben is natuurlijk je nieuwe single in uh, Romance. En voor de rest, ja, heb je hier natuurlijk een aantal nummers uh, gespeeld. Uh, dat moet je dan ook uh, bij die Waterland Popprijs uh, laten horen, denk ik. Misschien het. maar ik heb ook nieuw werk. Dus uh, dat ga ik ook uh, voor het eerst presenteren bij de Waterland Popprijs. Goed, uh, Tempest, uh, hoe uh, ben jij op het uh, liedje gekomen om dat liedje zo te schrijven? Um, ik heb een date gehad met een meisje. Uh, ik heb nogal een uh, straffe uh, angststoornis. En um, ik heb een, uh, een verlatingsangst die uit mijn jeugd komt omdat ik zo veel getest ben. Ach. En, ja, um, ja het, is, uh, het is heel vervelend. Ja. En ik merkte dat, uh, dat ik dat vooral altijd heel erg moeilijk vond um, in de liefde. Hm. En ik merkte na een date met iemand van mijn studievereniging... Juliet heet het meisje. Ja. Ik, uh, er kwam zo'n woest gevoel in me op. Na een date waarin ik gewoon goed functioneerde en waarin alles soepel ging. Ja. Dus een, ijzer... een storm kwam er in me naar boven. Ja. En dat heb ik uh, een beetje vertaald naar, naar de muziek. Ja. Hoe, je, hoe je je eigen grootste vijand bent. Als je zo'n angstig persoon bent in de liefde. Ja, dus je kan je, je eigen tegenstander zijn in, in dat, dat opzicht. Zeker weten. Je, kan, uh, je hebt een complete... Uh, Dissonantie tussen. Uh, of een uh, vertekend beeld. tussen uh, hoe je zelf bent in actie. Ja. en hoe je jezelf van binnen voelt. en hoe je dat ook evalueert. Ja. En dat heb ik een beetje proberen. Te, uh, uh, neer te zetten. in ja. woorden, in de muziek. Uh, eigenlijk is dit dus een hele autobiografische song, als ik uh, jou goed uh, beschouw. Dat is. Uh, elke, elke liedje is een soort van autobiografische song. Ja, want dat, dus dat, was, rom rom rom maar dat was Romance ook eigenlijk, hè? Uh, ja, maar wel uh, via een andere ik. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Een soort van de nobele. Nou, Dylan zei vroeger altijd: uh, uh, Je schrijft altijd wel over iemand anders als je niet over jezelf schrijft. Maar uiteindelijk gaat alles toch over jezelf? Ja. ja. ja je, je schetst het uh, goed. Uh, het is eigenlijk ook een beetje uh, wat we het beeld van je hebben: de, de romanticus Jacob D. Edward. Want dat is het eigenlijk? Ja zij Jorik van Noorden dat, dat eigenlijk ook? In die coach-traject? Uh, um, ja, ik, ik hoor het inderdaad wel vaker. Ik hoor het van Frank, Frank Bond, mijn producer. Ja. Iedereen lijkt me een beetje dat beeld van mij te, te hebben. Hmm. Maar um, eigenlijk, gaat, waar de mee een beetje naartoe gaat, is. Um, mijn afgelopen twee jaar. En dus eigenlijk het begin van, van mijn songwriting. En waar ik naartoe ga. Het gaat hmm. dus over. hoe ik aan het begin met Romance eigenlijk. Een, um, romantisch was. Hmm. En dat ik steeds meer naar, naar uh, eigenlijk de moderne man toe ga. Ja. En, uh, en dat ik daar eigenlijk een soort van in die tegenstrijdigheid een balans probeer te vinden. Ja. Nou, we gaan hem ook uh, draaien. Hier is uh, Tempest uh, van Jacob D. Edward. quiet night is under, By a raging storm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 Just sing me the song I uiteindelijk toch gelukt om Jacob D. Edward in de, de uitzending te hebben. Uh, dat was uh, jammerlijk mislukt van, uh, van vorige keer. Dat was afgelopen donderdag. Uh, ja, toen uh, gebeurde dat uh, en kan gebeuren. En, uh, en Tempest, die hebben het uh, verhaal net uh, kunnen horen van hemzelf. Uh, van uh, waar het over gaat. Uh, uh, eigenlijk ook uh, iets over hemzelf. Uh, en hij heeft ook uitgelegd van elk liedje. Dat is dan weer eigenlijk een beetje terug te leiden over de eigen situatie. Um, een van de moderne romanticussen van deze tijd. Of romanten. Ja, romanticus van deze tijd. Uh, vind ik hem wel uh, talentvol ook. En uh, wellicht dat we hem zeer binnenkort ook hier bij Alternative FM kunnen hebben. Want ja, ondanks dat, uh, we mogen er hier maximaal uh, ongeveer vier uh, mensen in de studio hebben. Met zo'n Zoom-sessie uh, lukt dat uh, ook wel, hè? vier. En uh, heel stiekem er soms al een vijfde. Maar uh, we halen het al, uh, dat anderhalve meter protocol toch wel een beetje aan in dat opzicht. En dus zal je binnenkort ook waarschijnlijk hier Jacob D. Edward live hier gaan horen. Dus dat zit er allemaal aan te komen. Nou, we hebben er nog eentje te gaan voor het nieuws van 11 uur, als ik het wel heb. En dat is dan een nummer van Madonna, denk ik dan maar. Want het blijft toch gokken, hè? Daar gaat het ook over.